Op de campus van de universiteit in Novi Sad gooiden betogers fakkels naar agenten. De politie gebruikte onder meer traangas, de wapenstok en flitsgranaten. President Fucci zegt dat buitenlandse diensten achter de protesten zitten. Het Israëlische leger breidt het grondoffensief in Gaza stad uit. Het leger heeft een zogenoemde humanitaire zone ingesteld... ten westen van de stad Yunis en heeft inwoners van Gaza stad opgeroepen om naar dat gebied te gaan...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 Dat gevoel hebt in een hele week, heb je één plaat in je hoofd. Nou, die moet gewoon gedraaid worden op de Zandvoort radio. En we begonnen met uh, die single die ik al uh, de hele week in mijn hoofd had. Uit 1988, uh, de groep Aha, Onder meer van de grote hit uh, Take on Me. En uh, dit was een latere hit van zijn Jorde Tachi. Nou, even na twee uur, Zandvoort op. Zaterdag is ze weer bij een uh, jarige uh, uh, ZFM. Wat we zijn 35 jaar uh, inmiddels. Uh, hier in Zandvoort. En dat hebben we gisteren mooi gevierd. Met een feest op het strand. Was heel gezellig met de vrijwilligers van de Omroep. Nou, wat hebben we vanmiddag allemaal? We gaan het Zandvoorts nieuws met je doornemen. We kijken naar het weer. Want het is nou prachtig weer. Maar blijft het ook zo? Dat hoor je verderop zo rond en bij half drie in dit programma. Verder gaan we naar Duitsersveld, want jawel, er wordt weer gevoetbald. En dan hebben we het over de bekerwedstrijd tegen R.K.V. die wij vandaag spelen als SV Zandvoort. Nou, voor ons aanwezig zoals gebruikelijk bij het voetbal... Piet Spijper en misschien ook een beetje Jaap Koper. Dat horen we straks na het volgende plaatje. Verder gaan we naar Oostenrijk, Ja, want daar zit Rennel Loosen. Onze pit reporter bij het uh, Salzburg Ring Festival. Hij rijdt uh, dit weekend uh, in zijn eigen klasse de ITCC. Maar er wordt ook uh, gekwalificeerd vandaag voor de Formule 1. Dus we gaan praten over race nieuws, over de ITCC. En natuurlijk over de kwalificatie van vandaag tussen 4 en 5 uur. Nou, verder hebben we ook nog een uh, interview wat uh, Ger Loogman had. Met Zaïne uh, Mohamed en uh, Mero van Wijk. Uh, beide hebben ze te maken met uh, de fusie van de Maria School hier in Zandvoort. Tezamen met de Hannie Schafschool. Uh, ja, 1 augustus heeft die uh, fusie uh, plaatsgevonden. Hoe dat allemaal verlopen is, hoe het verder gaat, welke naam het wordt... hoe gaat de nieuwe school heten, willen we allemaal weten. Dat horen we even na half drie. Nou, ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar uh, de Zandvoortse Radio... Want we hebben niet alleen uh, informatie, maar ik heb ook vandaag heel veel lekkere hits uh, voor je meegenomen. Waaronder uh, deze zonnige zingel 21,1 graden hier in Zandvoort. En dan heb je de Summer Breeze: Sunrise peeking through the palm trees. Feel the warmth, come on, catch that breeze. Sandy clothes in a laid-back smile. We're living life, feeling good for a while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 Come along, just you and... Ja, dit weekend krijgen we echt uh, strandweer. Dus uh, lekker van genieten met een uh, summer breeze hier op het uh, strand van Zandvoort. Uh, Joh, de, de nieuwe single van Jack Randall. Nou, we gaan over naar Duitsersveld. Want jawel, daar zit uh, Piet Pijper. De wedstrijd van vandaag. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Jeetje, dat is een hele tijd geleden dat ik uh, je gesproken ja. heb. Dat was het einde van het vorige seizoen, inderdaad. En Zeker. Dat ze uh, met een nieuwe seizoen gestart is. Dus... Ja, want we beginnen met bekerwedstrijden. We beginnen met uh, bekerwedstrijden, we ja. En. Uh... Daar zijn we afgelopen dinsdag mee begonnen eigenlijk. Toen speelde Zandvoort een uitwedstrijd tegen Desto. Vraag me niet waar het ligt die club, maar Desto, we hebben tegen gespeeld. En we hebben 3-2 verloren. En in het poeltje van 4, we zitten in het poeltje van 4, is RK Vic de derde en Schapeland de vierde. Vandaag speelden dus Schrapenland en Desto tegen elkaar en wij spelen tegen RK Vic. Oké, ja hoe belangrijk is een beker toernooi eigenlijk? Het bekertoernooi is gewoon eigenlijk een, een, een goede voorbereiding voor het seizoen. en Je speelt zeg maar, tegen mensen in gelijke klassen, kla gelijke niveaus. Niet in dezelfde klas, want Erke speelt ook derde klas... maar die speelt dan in de derde klasse B en wij in de derde klasse A. Zij zitten in de Amsterdamse derde klassen. Dus je kan, het is gewoon een nuttig oefenprogramma. Je kan ook een competitie tegenstander krijgen, maar dat hebben wij niet. En, ja, en, en het is ook leuk als je uit het cultie van vier ga je door... Ja, dan, dan kun je eindigen met hele leuke wedstrijden in, de, in het midden van het seizoen. Oh ja, dat is wel, dat is wel mooi. Het gaat gewoon het hele jaar door, of het hele seizoen, uh, zeg maar. Zolang, zolang je niet uitgeknikkerd is, ga je door. Oké, ja. <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, hoe zijn we vandaag begonnen wat Hurt zei, het, is volgens mij om half twee gestart, hè? We zijn om half twee gestart, ja. En uh, al na twee minuten maakten we een goal uit een scrimmage, een goal. 1-0. Ik denk Isra van der Moten, een uh, speler die vorig jaar op het randje van de eerste stond en nu uh, vandaag in de basis speelt. Dus dat was na 5 minuten 1-0. Op dit moment zijn we in de 40ste minuut. En Zandvoort uh, is wel uh, overwegend sterker, maar de trekker overhalen zoals het Nederlands zelf ook niet lukt van de week, dat, gaat hier ook, dat gebeurt hier ook heel moeizaam. Dus. Die 2-0 valt niet en dan weet je nooit hoe het afloopt en dan kan het alle kanten op. Ja, is, maar, het, het, is het team zo, uh, zoals het uh, zometeen ook uh, in de competitie gaat spelen? Nou, het, het is zo, we hebben een, een, een, een, een hele vroege voorbereiding al. We zijn al half, uh, half juli gestart en drie weken getraind en toen hebben ze twee weken per kantje gehad. En ik moet eerlijk zeggen, het is onze nieuwe trainer, haar Regeer. Die heeft er wel de, de, de, de kroon eronder en de convictie is echt uh, heel beter. En hij heeft eigenlijk een selectie van, uh, van 25 mannen op dit moment waar hij mee speelt. En in uh, vergelijking tot afgelopen dinsdag zijn er nu zes anderen in het veld. Maar wel met de basis van vorig jaar een beetje. Dus uh, Beelenberg, Beelenkamp, Kastevries en uh, Ortman, Vertout uh, en ook Ypenburg. Uh, dat zijn wel een beetje de vaste mannen. En vandaag is, is er een nieuwe, mij, volgens mij een nieuwe rechtsbuiten, Ties Brok heet die. Die heb ik nog niet eerder gezien, dus die is vandaag voor mij voor het eerst in ieder geval. En, ja, en we hebben een nieuwe keeper, die, is, uh, die komt van Hoogvulp af. Die heet Achterhof. die staat nu in de goal. Wat een grote, lange kerel, met heel veel kracht. En, uh, ondertussen is Zandvoort steeds in de aanval, maar het, een beetje vruchteloze gedoe. Zijn ja, conditie is helemaal goed nu. Dus die, de trainer is echt zoekende naar, naar een goede elf. En uh, dat zal een mix worden van uh, toch wat oude rotte, ervaren, spelers en uh, toch wat nieuw bloed. Ja, is het is toch mooi dat hij uh, zo'n uh, grote selectie kan doen, uh, dat hij zoveel spelers ja. heeft. Ja, hij is uh, echt. En uh, ik ben ook een paar keer op de trainingen geweest. je weet ook niet wat je ziet. Volt vliegen er vanaf. Ze verslappen niet en ze, ze hebben echt. Vorig jaar was het toch wel een beetje het punt dat we vaak de tweede helft er nog wel wilden, maar niet meer konden. En, en nu uh, is, moet het gewoon. De conditie is veel beter, dus de, de basis is beter. Klinkt heel goed, 20 ja, september, de eerste wedstrijd, Piet. Klinkt heel goed, klinkt heel goed. En ik, ik, ik zie collega Jaap van de krant aan de openkant zitten. Bij, wij spreken straks nog even met, uh, met de trainer, als het goed is naar afloop. En uh, ik, ik, eigenlijk is volgens mij het bedoeling van Jaap dat, uh, een interview, dat hij een interview gaat opnemen, wat jij vervolgens een keer... Uh, die aan de, aan de like, luisteraars kan laten luisteren. Nou, oh, dat zou heel mooi zijn. Uh, dankjewel, Piet, voor uh, dit moment. Straks ja, uh, bij de. de Nogmaals, het is bijna rust. Ja. Yeah. Dus uh, ik, ik denk dat. ja, de Klein kansje voor de RKV, maar die gaat voorlangs, geen goal. We staan 1-0 voor en de rust is in zijn zicht. Nou, mocht het uh, voor de rust uh, nog veranderen... dan horen we dat van je, Piet. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Tot ziens. Doei. De wedstrijd vandaag 6 september 2025. En dan brengt het uh, ja, uiteraard meteen... Uh, dat ik op de radio de volgende plaat voor je ga draaien. Earth, Wind en Fire die hadden met heel veel platen hele grote is. En een van die platen is deze. En die gaat over september. Dan toch over de maanden hebben. In dit geval september van Euratom weer fire. Gaan we even naar de eind augustus. Ja, wat hadden we een uh, mooi evenement weer op het circuit. Hè. Gigantisch. Uh, de Dutch GP Daar hebben we weer met z'n allen van uh, genoten. Ja, een paar dagen feest hier in Zandvoort. En volgend jaar helaas voor de laatste keer alweer. En uh, ja, Marco zei eigenlijk. Marco het missen eigenlijk vorige week in de uitzending zijn natuurlijk. Met uh, ja, de Pro AC. Maar dat hebben we uitgesteld tot vandaag, dus straks na vieren Marco Temes. die iedereen waarschijnlijk wel kent. Roger Clover en Kest. En Love is All. We gaan eens even kort kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Nou, ik vertelde het al. Eigenlijk zijn we de hele tijd bezig geweest met uh, de Dutch uh, GP. Maar er waren ook, ja, heel apart... twee Spaanse politieagenten hier in Zandvoort... en uh, op de Zaanse Schons uh, werkzaam. Nou, het gaat om een, een samenwerking uh, tussen de teams... en dat ze ook kunnen leren van elkaar, hè? de Spaanse agenten van de Nederlandse agenten en uh, andersom. Tijdens het verblijf kregen de Spaanse collega's inzicht in de werkwijze van de politie... inclusief de aanpak in recreatiegebieden en evenementen... terwijl ook de lokale politiekorpsen veel konden opsteken van hun ervaringen met de grootschalige evenementen. Zij maken bijvoorbeeld uh, vaak gebruik van innovatieve technologische oplossingen en bijzondere tactieken. Deze uitwisseling bood uh, niet alleen een leerzame ervaring voor beide partijen... maar versterkte ook de internationale samenwerking... en delen van uh, de best practices in politiewerk. Wat uiteindelijk natuurlijk bijdraagt aan een uh, veiligere omgeving. Nou, dat uh, bericht over de politieagenten. Ja, leuk dat ze toch uh, zo'n uh, uitwisseling hebben. Kijken we nog even naar de fietsenstallingen op het uh, treinstation... Want uh, daar gaat het een en ander gebeuren. Straks zijn er meer dan 370 plekken. En de gemeente Zandvoort en ProRail die gaan uh, beginnen met uh, de werkzaamheden. Om uh, extra plekken uh, daar uh, te realiseren. In de bestaande werken en aan de voorkant uh, van het uh, station. Nou, de werkzaamheden starten op uh, maandag 15 september. En duren tot eind november 2025. Meestal op werkdagen tussen 7 uur en 6 uur s avonds. Tijdens de bouw kunnen sommige fietsenrekken tijdelijk niet bruikbaar zijn. Maar de gemeente zorgt dat er uh, altijd voldoende plek is voor uh, extra stallingsruimte En uh, zij regelen dat in samenwerking met ProRail. Ze doen er alles aan om de bereikbaarheid van het station te blijven garanderen. Zodat je ook gewoon je fiets kunt parkeren en makkelijk uh, door kunt lopen of uh, fietsen. Nou, meer informatie over dit project vind je ook op de website van de gemeente Zandvoort. Meer nieuwtjes en ook deze berichten zijn na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in de Play Store. Of kijk gewoon eventjes onder meer op radiosandvoorts.nl. Ook daar vind je de webpagina van de app. En we gaan een lekkere muziek draaien van Topic. Hier is Buddy. Oh, please don't go too slow Put your back Het mooie weer hier in Zandvoort. Deze muziek op de radio. Heerlijk toch? de topic en body. We gaan eens even kijken of dat heerlijke weer ook daadwerkelijk zo heerlijk blijft. Of daar een verandering in gaat komen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, in ieder geval momenteel hier in Zandvoort 22,1 graden. Dus uh, ja, met het begin van uh, dit programma en uh, het moment nu een half uur geleden was het 21 graden en nou uh, al 22 graden, temperatuur toch uh, redelijk opgelopen. Nou, de zon schijnt dan ook flink en er staat over het algemeen maar weinig wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden en morgen is het zomers uh, warm, droog en zonnig. Met een temperatuur van zo'n rond en nabij 27 graden. Lekker, een beetje zomer na zomer gaan we heerlijk van genieten. Pas in de nacht, na maandag, komt het tot buien hier in de regio. Maandag is er een mix van zon, wolken en buien. Temperatuur stijgt naar 23 graden en vanaf dinsdag wordt het weer zoveel met geregeld buien en geleidelijk ook lagere temperaturen. Aan het eind van de week is het zo rond en nabij de 19 tot 20 graden. Dus we gaan wel iets aan temperatuur inleveren. Maar al met al, toch nog wel redelijk weer voor deze maand september. Ja, het eind van de week zitten we alweer op half september. Dus dat gaat allemaal best wel snel. merk je ook met de zonsondergang. Gisteravond is het rond en nabij kwart over acht. En uh, dat wordt ook steeds vroeger. Laten we hopen dat we vanavond ook een mooie zonsondergang hebben. Hier in Zandvoort kunnen we op het strand zitten en uh, even daarvan genieten. Jammer alleen van die windmolens, Die dan een klein beetje in de weg staan. Maar goed, lekkere muziek hier op de Zandvoorts Radio van Cindy Loper, Time after time. Deze single van uh, Cindy Loper en Time after Time. Dat allemaal op de Zandvoortse Radio. op Zaterdagmiddag uh, 6 september. En maandag uh, luister je naar de herhaling. Ook uh, dan weer tussen 2 en 5 uur. Time after time van uh, Cindy Loper. Ja, mooie plaats. Ik had juist nog even contact met uh, Piet Pijper van uh, de wedstrijd uh, van vandaag tegen RK op uh, Duitsersveld. Helaas uh, slecht nieuws, want vlak voor de rust is het de tegenstander gelukt om toch nog te scoren... en een 1-1 gelijkspel op het scorebord te zetten. Straks na het interview naar Ger... dan gaan we weer over naar Duintjesveld... voor de tweede helft van deze bekerwedstrijd van vandaag. Want we gaan even naar Ger Loogman toe. Want Ger, waar zit hij momenteel? Nou, ik zit hier uh, op de Hanischafschool. En de Hanischafschool is straks niet meer de Hanischafschool, hè?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 misschien wel iets meer kinderen mogen sturen. Ja, dat is best heel, heel bijzonder. En hoe, hoe reageren die kinderen op het feit dat ze in de klas komen... met, met, met nieuwe kinderen, met andere kinderen?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 Twee scholen zijn uh, samengegaan. Alleen uh, de namen, dat blijft nog een uh, verrassing. Je hoorde het interview van uh, Ger uh, Loogman. Dankjewel, Ger, daarvoor. En uh, ja, hij sprak met uh, Saina, Mohamed en uh, Merel van Wijk... Uh, ja, de, over de fusie dan per 1 augustus van uh, de Maria School... en uh, de Hannie Schafschool hier in Zandvoort. Zo meteen gaan we weer naar uh, Duitsersveld toe... want uh, daar zit uh, Piet Pijper, tweede helft, inmiddels gestart... We spelen vandaag de bekerwedstrijd tegen RKVK. Voordat we de rust ingingen was het 1-1. Eens even kijken of dat er nog steeds zo is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 Take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give me life to your brain? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. Everything's gonna be alright? I'm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 When you wake up, alright. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. Oh, yeah. Everything's gonna be alright. Together we can take it one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give me an idea? Is everything gonna be okay? Lekker hè, deze jongen uit de jaren 90 van uh, Sweetbox. En everything is gonna be alright. Nou, of dat ook geldt voor uh, SV Sansfoort, dat hoor straks weer van Piet Piper. Terug naar de jaren 60 nu. De single met aan het eind nog een uh, toege toegift. door de Sonny and Cher, en uh, I've got you, babe. De tweede helft is inmiddels begonnen op uh, Duintjesveld, de bekerwedstrijd van vandaag, uh, Piet. Ja, hoe zijn ja. wij uh, de kleedkamer uitgekomen? Uh, veranderingen nou, of nou, niet? Uh, toen natuurlijk, gingen natuurlijk bij mij uit de uitzending, toen was het 1-0 gezond Toen was het uh, praktisch rust, maar die laatste avond van RK Vick, die was toch... Uh, een beetje gelukkig allemaal, hè. Die, uh, ineens lag die bal in de goal, Dus toen gingen we niet met 1-0 voorsprong rusten, maar met een 1-1 rust in. En dat is een nou, tegenvaller? Dat is een behoorlijke tegenvaller, maar dat is nu niet, niet eens de enige tegenvaller. Want RKV kwam als herboren uit die kleedkamer verdaan, mogelijk ook door die gelijkmaker. En inmiddels staat dus SRK vik met 3-1 voor. Ja, dat is niet waar. Het is 56e minuut, dus in 10 minuten tijd hebben ze er twee ingeprikt. Twee keer een, een leuke aanval door het midden. En Twee keer een schot en twee keer kan de keeper hem niet in één keer pakken. En hij schiet weer terug. En dat vond weer een rkf En Bijna twee identieke calls. Dus we staan nu 1-3 achter. Dus het wordt verder volop gewisseld. Om te proberen de tijd te keren. Maar het gaat momenteel even heel anders dan. Uh... Dan de eerste helft. Erkenpik is beter. We hebben dus gesproken met de tegenpartij. Het is inderdaad een opleiding voetbalschool van Noordien-Woter. Dat RK-Vik, dat is een, een oud Ajaxiet. En die hebben allerlei talentjes om zich heen. En die voetballen dan in, in het club bij RK-Vik. En dat zijn allemaal heel jonge jongens, 18 jaar, 19 jaar. Maar, maar ze spelen nu echt heel leuk. Ja, het is een fusieclub uit Amstelveen. Hè? Heel, heel lang geleden. Twee clubs samen. Dat is misschien wel heel lang geleden, want ik ken ze niet, langer, niet, niet beter dan RKVK en ik hoop echt al heel lang mee. Ja, dan hebben we het over 1916 of zoiets, Piet. Ja, ja dat, kan, dat kan wel, ja. ja, dat, ja dat, dat, zo lang, zo, dat kan wel, ja. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nee, maar dat zijn helemaal geen leuke berichten. Maar kan jij, uh, ja, ligt het er echt aan dat uh, de tegenstander veel sterker is geworden? Of zijn wij ook op bepaalde gebieden weer uh, zwakker geworden? Voetballen een beetje te makkelijk, allemaal, lijkt het wel. En ook heel veel ballen uitverdedigen naar tegenstanders toe. En, en, en, en balletjes van de voet af laten schieten. En niet, niet opruimen, die goals ook. helemaal niet nodig. Maar als dan de keeper ook nog de bal niet houdt, maar hem weer terug laat ketsen, uh, Ja, dan, dan is het wel makkelijk. Dus uh, ook de keeper gaat er niet helemaal vrij uit. De nieuwe keeper, zoals jullie de eerste helft verteld hebben. De jongen uit Hoofddorp. De eerste helft had hij weinig te doen, maar nu uh, ja. ga ik niet zo goed. 3-1 achter. Ja. Maar nog niet, maar nu, niet, uh, niet uh, in de put gaan zitten nog 58 minuten, dus we hebben nog ruim een half uur. En uh, zodra er wat te beleefd is, dan uh, kom, help ik me. Dan uh, gaan we dat meedelen. Goed? Lekker. Helemaal goed, Piet. Dankjewel voor ja, dit goed, moment. Peter. En uh, toch Hallo. een goede wedstrijd verder daar op Duitsersveld. Helaas inderdaad, uh, S.W. Sandvoort tegen RK PIK. Uh, 1-3. Dus uh, ja, dus echt uh, werk aan de winkel voor het uh, team van S.W. Sandvoort. Piet houdt het allemaal in de gaten. Mocht er veranderingen komen, dan hoor je dat hier bij ZFM. Zomerse muziek met 22 graden hier in Salford. Miami Sound Machine. Hier zijn ze met uh, Bad Boys. Ja, zo'n uh, Piet Pijper helaas een achterstand op dit moment. Uh, voor S.C. Zandvoort tegen uh, R.K.V. de bekerwedstrijd van vandaag. 1 tegen 3, maar we hebben nog een klein half uurtje te spelen hoor. Dus uh, misschien komt daar nog verandering in. Laten we dat hopen. We blijven het uiteraard voor jou volgen. Hier op de Zandvoorts Radio al 35 jaar. Hè? En dat hebben we gisteren lekker gevierd uh, op het strand. Prachtig feest was dat. Hier is de police. Every single van The Police en uh, Every Breath You Take. Nou, er uh, wordt vanmiddag gekwalificeerd in uh, Monza in Italië. Die wedstrijd gaan we straks uh, na vier uur of de kwalificatie gaan... We voor je in de gaten houden. Maar we hadden net een vrije training en daar is uh, Max Verstappen... Uh, even kijken, vierde in geworden. Ja, achter Lennon Norris, uh, Charles Leclerc en Piastri. Uh, uh, ja, dus uh, twee uh, McLaren's Forum. Maar ook de Ferrari van uh, Leclerc, wel uh, verbazingwekkend... Maar ook leuk voor de thuisrace uiteraard. We gaan nog één plaat draaien tot aan het nieuws en weer. En dat is deze van Bluff en Omarm.